Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS journaal. Schiphol is dit weekend lastig bereikbaar per trein. Door werkzaamheden rijden er veel minder treinen van en naar de luchthaven. Ter vervanging rijden er bussen. ProRail is bezig met het verbeteren van de spoorverbinding tussen Schiphol en Lelystad. Zo wordt er gewerkt aan een nieuw spoorviaduct over de A4. Die snelweg is daarom dit weekend bij de luchthaven s'nachts voor een deel afgesloten. De werkzaamheden aan het spoor bij Schiphol staan gepland tot maandagochtend kwart over vijf.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 Nu de Hoge de juridische aansprakelijkheid van Nederland voor de dood van de mannen heeft bevestigd, zou het volgens hem heel ziek zijn dat te laten volgen door verontschuldigingen. Die staan volgens hem los van het bepalen van een schadevergoeding. Premier Rutte wilde gisteren niet zeggen of het kabinet excuses gaat aanbieden, zoals ook de oppositie wil. Advocaat Ziegveld van de nabestaanden zei in Pauw en Witteman dat de tijd voor excuses na 12 jaar voor haar gevoel wel is gepasseerd.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 In dit uur gaan we naar Los Angeles. Eerst maar eens even wat geschiedenis. Collega Tom Klaas heeft het allemaal even opgezocht. Los Angeles, de stad die op 4 september 1781... gesticht werd door de Spaanse gouverneur van Las Californias... Felipe de Neve. In 1821 werd de nederzetting onderdeel van Mexico. En 27 jaar later kwam de stad na de Mexicaans-Amerikaanse oorlog... en de vrede van Guadalupe Hidalgo in Amerikaanse handen. Los Angeles werd als stad geïncorporeerd op 4 april 1850, vijf maanden voordat Californië als staat toegelaten werd door de Unie. Door de komst van intercontinentale spoorwegen en de ontdekking van olie groeide de stad heel snel. Laten we eens beginnen, en dat is echt heel bijzonder, met een bezoekje aan de stad Los Angeles dat koningin Juliana in 1952 aflegde. Hier is Los Angeles. Het is op het ogenblik zaterdagmorgen, precies kwart voor twaalf. En zo dadelijk zullen Hare Majesteit en zijn Koninklijke Hoogheid met gevolg hier arriveren. We staan voor het raadhuis, een zeer modern, hoog opgetrokken huis. Gebouwd in 1927 lezen we daar. In een bijzonder mooie stijl. Mosaïeken links en rechts langs de wanden. En boven de ingang lezen we twee opschriften. Laten wij geloof en vertrouwen hebben dat recht macht betekent, van Linken, En daaronder gerechtigheid verhoogt een volk, van Salomo, uit de spreuken. U hoort in de verte de tonen van de pittige mars die wordt geblazen door een van de militairen. bands die voor op de trappen staan opgesteld? Het is een ruime, mooi gebouwde stad Los Angeles. De zuidelijkste stad van Californië. En we kunnen zeer zeker zeggen dat men zich hier ook spitst op het bezoek van het, het koninklijk paar uit Nederland. De straten zijn versierd. Vlaggen links en rechts gespannen boven de straten. En daartussenin zien we zowaar het portret van Haar Majesteit. Palmen overal. Veel mensen langs de weg... Vooraf gegaan, luisteraars, door zeker tien motorpolitie en jeeps die een geweldige sirene geluid gaven, komt op het ogenblik de auto voor, prachtige open limousine. En daarin zien we op enige afstand staan we van de auto's, Hare majesteit en zijn koninklijke hoogheid. En op hetzelfde moment, luisteraars, is dus op het ogenblik 12 uur 7 breekt de zon door. Zo zal ook hopelijk dit bezoek in Los Angeles door mooi zonnig weer, Californië's weer, mogen we zeggen, worden begunstigd. Geweldig veel televisie, radio en fotografen zijn hier aanwezig om dit moment vast te leggen. Commando's weer klinken in de verte. En dan zullen na de volksliederen zo dadelijk de toespraken volgen op dit officiële podium. Opgesteld met prachtige bloemen, irissen. Oranje bloemen, Afrikaanders en een zeer bijzondere, voor ons althans zeer bijzondere bloem, de Paradijsvogel. Podium, eenvoudig, met vlaggen, links en rechts. Daar tegenover, eveneens rood, wit en blauw. Daarbovenop de geweldige camera's van de televisie. Hare Majesteit komt nu binnen. Hare Majesteit, luisteraans, is gekleed in het lichtgroen met een robben met witte streepjes en een witte hoed op en een grijze bond om de schouders. Meer hoeft op het ogenblik ook niet, want het wordt warmer en warmer. Zij draagt een groot boeket met dezelfde bloemen die we hier ook tussen de irissen zien, zogenaamde paradijsvogels. Prins Bernhard is gekleed in een donkerbruin kostuum. Op het podium volgt dan een, ik kan bijna niet anders zeggen dan een zeer informeel gesprek tussen onze koningin en de burgemeester van Los Angeles, de heer Boweren. Een deel daarvan zullen wij u kunnen laten horen. Now this is the last city that you will uh, visit in uh, this country. Uh, could I ask you to give just some of your impressions of this country? Of course you've been here before, uh, uh, during the war. I've been here a great many times. I can't count how often during the war. I've always felt very much at home here. <coughs> America's been always very congenial, I felt, to me. And um, now we've had the most wonderful welcome everywhere. People have been so kind and so open. They opened their hearts to us in such a wonderful way. and made us feel so happy that I, uh, I'm glad to have the opportunity to say this and to thank the American people at large for their, all their kindness and the warmth of their reception. Well, we're very proud, very happy to have you in uh, Los Angeles. And uh, I hope that when you uh, leave, your stay is all too short. It certainly is. But when you leave, I hope that you leave with uh, a kind remembrance of our city and the American people. Zondagmorgen 20 april. Na het bezoek aan de filmstudio's was er ter ere van koningin en prins gisteravond een feestbanket in het ambassador hotel aan de buitenkant van Los Angeles in de beroemde Coconut Grove. Een zaal met echte kokospalmen en oranje paradijsvogelbloemen. En aan het einde. Een geprojecteerde hemel met voorbijdrijvende wolken. Een wonderlijk mooie omgeving met een heerlijk en zoals steeds hier niet overdreven menu. Aan het dessert weer toespraken van de burgemeester, van de koningin en de prins. En toen het optreden van enkele van Hollywoods beste artiesten. U wilt een paar namen: Jeanette MacDonald, Ezio Pinza, Jack Benny die als ceremoniemeester fungeerde en Les Best Dinah Shore. Daan een die het zelfs presteerde, ja, in het Nederlands... het liedje van Michiel de Ruiter te zingen in een blauw geruite kiel. Maar halverwege bleef ze steken en ze zei dat dat eens en nooit meer was. Alles met elkaar een alleraardigste avond... na de allerplezierigste middag in de filmstudio's. Vandaag, zondag, is het vanzelfsprekend een wat rustiger programma. De koningin en prins logeren niet in Los Angeles... ...maar in Beverly Hills, het district waar ook zoveel filmsterren wonen. Gisteren zei ik u dat de binnenkomst van Hollywood tegenviel, Maar toen hadden we eigenlijk alleen ook nog maar de hoofdwegen, de autowegen gezien. Nog niet de daarachter liggende lanen. En die zijn werkelijk schitterend. De koningin logeert in een bungalow, een apart huisje dus... ...van het grote Beverly Hills Hotel. Toen wij vanmorgen uit de stad Los Angeles of... L.E., zoals ze hier zeggen, aankwamen, kwam Hare Majesteit juist naar buiten. Wat is het hier fantastisch mooi? De bloemen die wij op Soesdijk heel klein in de kas hebben, groeien hier veel groter in de vrije natuur. De prins filmde, de koningin ging een paar sinaasappels plukken. Heerlijk warm zomerweer hier vandaag. Niet te warm, een beetje heilig af en toe, maar lekker. Geen regenjassen meer, geen hoeden. Kwart over negen reden koningin en prins met gevolg en pers in een lange motorcade, zoals dat hier heet, uit. Geflankeerd door een stoet van twaalf politiemannen op motoren met gierende sirenen. Leden van de California Highway Patrol. Van Beverly Hills over de bekende Sunset Boulevard... over de Hollywood Freeway langs de studio's van RKO en Paramount... ...over een weg die hier en daar acht banen breed is... ...vier rechts en vier links... ...naar het VT-district Bellflower Bellflower Paramount... ...waar heel veel boeren zijn van Nederlandse afkomst. Voor een bezoek is uitgekozen het vt van Ted Bauma in Paramount. Als we in de buurt komen lijkt het landschap wel Nederlands. Vlakke weiden, bond, Fries, Stamboekvee... ...Nederlandse namen van de Kooi, Bult, Schoneveld, Hofstra, Goedhart, pothof. Tussen de boerderijen en weiden een enkele palmboom, die hier wel verdwaald lijkt. Maar we dichter bij ons doel komen, zijn er meer mensen op de been. Mensen met Nederlandse vlaggen en oranje strikjes. Je kan zien dat er heel veel Nederlanders, of althans oud Nederlanders bij zijn. En dan staat daar op een grote schuur de Nederlandse vlag erop, de naam Ted Bauma. Ik sta nu buiten de modelmelkerij. En zoals ik al zei, aan het uiterlijk van de mensen kunnen we wel zien dat ze van Nederlandse afkomst zijn. En vooral ook aan de oranje strikjes die velen van hen dragen. Hier op het ogenblik staat iemand naast me en die ziet er ook beslist Nederlands uit. U bent zeker Nederlander, niet? Jazeker, meneer. U woont hier? Ja, ik woon in Belflauwe. En dit is Belflauwe, niet? Het is één district. Belflauwe... Nou, ja, hier, hier is het eigenlijk Artisiër. Artisiër, Belflauwe en dan Paramount, en Paramount niet? Paramount, ja, zeker. En u zit ook in het landbouwbedrijf hier, het VT-bedrijf? Ja, mijn man is melker, dus we hebben er ook veel mee te maken. En wanneer bent u hier gekomen? Uh, nou, ongeveer een jaar geleden. En bevalt het goed? Oh ja, zachtig. Waar komt u vandaan in Nederland? Uh, uit Haarlem. En uw naam is? Corrie Wesselink. Corrie Wesselink uit Haarlem. En is dat uh, uw man die naast u staat? Ja, dat is Jules Wesselink, mijn man. Dus, dus u uh, bent de melker? Ja, ik ben de melker. En bevalt u ook goed hier? Oh ja, prima hoor. Nou, I I De koningin is hier zowat een half uur gebleven. Op dit ogenblik gaat haar majesteit weer in de auto. Alle mensen hier, alle inwoners, die stromen naar de wagen toe om de koningin nog een laatste groet te brengen. En nu gaan we naar de Emmanuel Reformed Church, die overeenkomt met onze hervormde kerk, ook hier in Paramount. Het is nu kwart voor elf. Luisteraars, we gaan nu naar de kerk. De Emanuelkerk hier in Paramount, luisteraars, is vanmorgen stampvol... zodat ook de categorisatiekamera moest worden bijgetrokken. Het is een mooi bedenhuis. Helemaal wit van buiten, zoals hier bijna alle gebouwen zijn. En van binnen ook wit met houten betimmeringen. En de achterwand wordt gebroken door drie glas in loodramen met de tekst... Zoals de vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. In de Engelse taal. Bij aankomst voor de kerk hebben zich honderden Nederlanders verzameld... om koningin en prins een ovatie te brengen. Ze hebben geen plaats in de kerk zelf kunnen krijgen... maar grote luidsprekers zorgen ervoor... dat dit deel van de gemeente buiten de dienst kan volgen. Dominee van der Linden, de plaatselijke predikant... gaat in het Engels voor. Het is een gewone godsdienstoefening... maar in meer dan één opzicht merkt men toch dat hier hoog bezoek is. Ook al komen koningin en prins hier als beleidende lidmaten... der christelijke kerk de dienst bijwonen... En niet als koningin en prins. Beleidende leden dus die als zodanig op één lijn staan en ook letterlijk op één rij zitten... met broeders en zusters uit Paramount in Amerika. Ook ambassadeur Van Rooyen en de leden van het gevolg wonen deze dienst bij. Het bijzondere van deze godsdienstoefening komt het allereerst uit in het gebed... waar dominee van der Linden de zegen afsmeekt over haar majesteit, haar regering en het Nederlandse volk we ask of thy blessing upon the Queen of the Netherlands. We thank of thee, our Father, and our God, that her majesty has come to worship with us this morning, and that, that together we may pray thy blessing upon her and her country and all those who are so greatly interested in the peace in the justice and righteousness and truth of God we ask of thee that thou wilt bless her and her nation and grant that all nations of earth may this day experience anew the joy of knowing thee and serving thee and bringing about ...dat is en recht En dan volgt er een toespraak die buiten de liturgie staat... ...en ook geen vermelding vindt op het programma De Orde van de Dienst... ...zoals ons ter hand werd gesteld, gedrukt op oranje papier... ...en met op de eerste pagina een mooi portret van ons vastelijk paar. Een korte toespraak in de Nederlandse taal... ...waarin de predikant iets vertelt over de geschiedenis... ...van de oudste protestantse kerk in Amerika... Wij allen zijn uw majesteit zeer toegenegen en bewonderen de wijze waarop u het Nederlandse volk democratisch leidt. Daarvoor zijn wij hier in Amerika zeer gevoelig. We bidden onze hemelse Vader dat hij uw majesteit met een lang leven en goede gezondheid mogen zegenen en zodat u het land nog vele jaren in voorspoed kunt regeren. Wij bidden dat hij u mogen gebruiken tot het handhaven van recht, waarheid en vrede, niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Wij zijn dankbaar dat het God in zijn voorzienigheid heeft behaagd hier in ons midden te brengen, zodat wij tezamen hem kunnen aanbidden in een kerk die zo na verwaand is aan de kerk in uw eigen land. Onze kerk kan met trots terugzien op een eervol en lang verleden. In 1628 kwam de eerste leraar naar Nieuw-Amsterdam. En voor 150 jaar kwamen alle predikanten van Nederland. Hieruit blijkt hoe lang wij afhankelijk waren aan het moederland. En hier is de Bijbel nog steeds ons richtsnoer. En die was er door ons in overeenstemming... ...en op dezelfde wijze als in de Nederlandse kerk. Hoge land en het Onze steeds gezegend blijven met vrijheid... ...om het de zeven evangelisch te prediken... ...aan ons en onze kinderen tot in de lengte van jaar. De Heer zegen u in de eeuw. Het verslag van het bezoek van koningin Juliana in 1952 aan Los Angeles. Tegenwoordig is Los Angeles een wereldstad met een grote haven... en een drukke luchthaven Los Angeles en meer bepaald Hollywood... vormen het centrum van de Amerikaanse en bij uitbreiding... westerse film- en televisieindustrie. En dat vormt ook meteen de aantrekkingskracht voor velen. Zo leren we in de nu volgende documentaire uit 2008 getiteld Dijanne in Hollywood. Een documentaire over de regels en gebruiken van Hollywood... en de on-Nederlandse grote droom van een gewoon Nederlands meisje. Op 19-jarige leeftijd verhuist Dijanne Cornel van Groningen naar New York. Daar mocht ze beginnen aan een van de meest prestigieuze toneelscholen van Amerika... de American Academy of Dramatic Arts. Vijf jaar later, dus in 2008, woont ze in Hollywood... en probeert ze het te maken als actrice... Oud schoolgenoot en radiomaker Freek Vielen zocht haar op. Hij volgde haar op haar tocht door de Amerikaanse filmwereld. Het is, het is een vak en, je, en het is een baan. En je moet echt heel erg hard werken en, en ook slim zijn om, om, het te, om het te kunnen maken. En het, dus het gaat absoluut niet alleen over talent. Want je kan heel talentvol zijn in je slaapkamer, weet je wel, in je eentje. Maar, maar als je echt er, er je werk van wil maken... dan moet je ook ja, goed zijn in, in het ja, je, eigenlijk je eigen bedrijfje zijn en niet gaan zitten wachten naast de telefoon of maar wachten tot iemand je gaat helpen. Je moet het zelf doen. We gaan door Hollywood out to Beverly Hills. En op onze weg door Hollywood zijn er een paar dingen die ik je wil je laten I'm sure you have noticed the stars left and right side of Hollywood Boulevard, the Walk of Fame. About 2,000 of these stars. These stars are given out once every month, and the committee that gives away these stars has enough empty spaces. Give away a star once every month until the year 2020. Yeah, you know, Dijan Cornell. Ja, ze komt hier, en daar. En houden ze haar foto picture en het op de wall? Ze uh, she basically they just give this the picture yeah. and we put it up there for her. Yeah. Ik ben in L.A. Ik loop naar een parkeerplaats waar een green organic supermarkt zit. De enige plaats waar ik de nutteloos brood zonder suiker kan vinden. De winkel is nog dicht en ik besluit in de koffieshop daarnaast een kopje koffie put te gaan drinken. Ja. Yeah. So that's her headshot. I think I'm not. Ik bestel sure. een large café latte in mijn onwetendheid. Large is hier large. Uh, Het is niet vreemd om een liter cola uh, bij je eten te krijgen. From the previous owner. Yeah. So. Mhm. Mm en en do you think it works for her to find a job? Uh I'm not sure. Ik ga zitten en kijken naar een. Yeah, I'm not sure. Zoals de meeste winkeltjes hier hebben ze muur gereserveerd voor foto's en handtekeningen van acteurs die daar koffie hebben gedronken. Hier hangen wat oudere mannen. Twee kindacteurs. Wat jonge meisjes. En dan zie ik plots die Dijanne daar hangen. Met de naaste tekst, I really love this place. Great coffee. Love Lucien. Why are they doing it then? Ik vraag uh, hem of deze foto's je carrière kunnen helpen. Director, producer, Ach, antwoordt uh, hij, uh, het is gewoon nog see. een mogelijkheid om een beetje reclame te maken. It, you know, for them it's just uh, another thing that they can put the so, that's basically it, yeah. <laughs> Ik geef een dollar voor, zoals het wordt, en take away mijn koffie. Ik heb een afspraak met Radio Ian, een Nederlandse filmediteur en regisseur die al acht jaar in Hollywood woont. Hij werkte eerst voor Universal Studio, nu voor zichzelf. En is een goede vriend van Dijon. Nou, Dijon zit nu al een tijdje in Medica, maar niet zo heel lang in L.A. als ik het goed heb. Um, nou, Dijon is nog heel jong. Hè. Dijon is 24 op dit moment. en Die heeft echt nog wel, wel, echt wel even tijd. Natuurlijk, als actrice is dat het lastiger, want je, je moet toch best wel snel doorbreken. Maar ja, je kijkt naar Meryl Streep, die blijft doorgaan. Die is al jaren bezig. Of je kijkt naar George Clooney. Een heel goed voorbeeld. Die is pas heel laat als echt superster erbij gekomen. Het is wel een van die meiden die echt op haar leeftijd al uh, wat negativiteit verloren heeft. En toch snapt dat het heel veel inzet en heel veel uh, van je vraagt om door te blijven gaan. Omdat dat kan uit het niet komen, zeker als dat is. I love you, Rex. Ik love you, Mariette. En ik lijk je moeder heel erg. Ze is een vriendin. Ze is een vriendin. Ze lijkt jou ook? Ja. Ik denk dat. Ik denk dat. Dan moet ik heel lief lachen. Zo'n roze fan, dat is fijn. Ik heb straks een auditie voor een featurefilm, zoals dat heet. En. Uh, uh, ja, voor een uh, supporting role in, in de film. Dus het is wel spannend. Ik weet al wel dat de uh, tekst niet zoveel is. Dus ik hoef hem niet uren voor te bereiden of zo. Maar uh, ja, het is toch wel spannend. Uh, dit is echt wel een van de kortste hoor. Auditie, die ik ooit heb gelezen. Normaal is het wel minstens één of twee pagina's. Je kunnen ze hierop selecteren. Dat je hoe je I love you zegt, of echt puur is, hoe je eruit Ik denk nee, gewoon hoe ik eruit zie en hoe, ja, of ik het gevoel van de scène kan weergeven in een aantal zinnen. Sommige casting ja, directors willen dat graag. Dat, ze meteen, dat je soort van meteen voelt, weet je wel, dat ze vinden dan dat je daar niet lape uh, tekst voor nodig moet hebben. Zeg maar Dat het gewoon moet kloppen. Meteen. Dit is het, dat is het, dat is eigenlijk het allerergste van een auditie. Is dat je met een casting director je scène doet. En de casting director leest het zeg maar zo op van, waar was je gisteren? Ga nu weg. Of <laughs> die, die leest, het gewoon, leest het gewoon letterlijk op. En soms doen ze het expres. Ook nog eens nog veel erger zonder enige emotie of wat dan ook. Um, om te kijken of je, daar, of je daar dus goed op kan uh, reageren als acteur. Dus je moet zeg maar je eigenlijk uh, blijven een soort voorstellen of zo in je, in je moment en in je rol zit dat je een echte, oprechte reactie kunt hebben in een, in een super saai gelezen tekst. Janne zeg maar. heeft haar sheets gekregen met haar auditietekst. Ze heeft drie replieken. I love you. I like your mom. And do you think so? En daarop wordt ze dan al dan niet geselecteerd. Ze loopt nu naar binnen toe. Naar de wachtkamer waar haar concurrenten zitten... En dan uh, gaat ze naar binnen toe. Ze kijken je ook heel vaak niet aan. En dan sta je daar en je voelt je echt alsof je een beetje in je hemd staat, zeg maar. En er zit een camera staat op je gericht. En je weet, je staat onder een soort TL-licht. Dus je hebt ook het gevoel dat, weet je, wel, dat je er gewoon niet uitziet. En, dat, um, en iedereen zit een beetje een soort van naar je te kijken. Meestal, um, als je dus later in de middag bent, dan, dan zitten ze daar al uren. Dus dan hebben ze er ook niet meer zoveel zin in. Dus dan krijg je echt van die hele verveelde blikken. En, uh, of mensen die niet eens naar je kijken. Of mensen die uh, iets zitten te eten of zo. Terwijl je daar staat. Um, nou, en dan doe je het. En, en, dan is het uh, en dan zeggen ze thank you. En dan, uh, en dan, en dan zeg je, oh, ja, yeah, thank you. En blablabla, good luck. Hoe slecht het ook ging. Je moet al nooit laten blijken dat het slecht ging. Altijd gewoon blij, leuk doen en aardig. En, uh, en gewoon weggaan. Niet te veel, niet blijven hangen of niks, niks extra zeggen. Um, maar gewoon, uh, ja, je werk doen en het goed doen, en dan uh, uh, netjes bedanken en we gaan. Dat was heel slecht. Ik ben heel kwaad en boos. Gefrustreerd bij mezelf. Ik wil nooit meer acteren. Dit is hoe het voelt elke keer. Shit. Het waren drie zinnen. Hoe, ja. hoe slecht kan we dat gaan? Maximaal. Nou, gewoon, er was gewoon geen spanning. Ik voelde het niet. Zeg maar. Ik het gewoon wat ik zei. Ik deed zeg maar alle basiskennis die ik heb over auditie doen en ik heb het allemaal niet gedaan. Allemaal het over, tegenovergestelde gedaan en ik, uh, ik was denk ik te zenuwachtig. En dat iedereen ook vlak voordat ik naar binnen ging naar me toe kwam met me te kletsen. Dat was gewoon heel erg afleidend en ik wilde natuurlijk ook niet zeggen... Praat niet met me, want ik wil uh, het goed doen. Want je wil natuurlijk toch een soort van doen alsof je het zo à la minuut uh, kan neerzetten. Misschien betekent dat gewoon dat ik niet uh, geschikt ben voor deze rol. En dat, uh, dat, is, dat, is, ja, dat is niet erg. Maar ik had sowieso, ik, had, ik was liever weggegaan met het gevoel dat ik het goed had, goed had gedaan in uh, Dus ja, zullen we zullen zien. Ik weet niet. Zitten we dan in New York? Gefrustreerde naar die gek. Ik ben gestresterde actrice met een zonnebril op. Ik wil niemand meer aankijken. Ik ga me dood. The Hollywood sign looks kind of small. But each letter is the size of a five-story building. And back in 1932, a young actress named Peg Entwistle came from New York. She was a fairly well-known stage actress in New York. and She came here and tried to find work in the movies, but she couldn't find any work and so she became so disappointed and depressed that one day she walked up to the sign, climbed the ladder aged, jumped down and was dead. After her, some people followed to commit suicide by jumping. Hollywood is natuurlijk Hollywood's een soort van fairy tale land. En dat op televisie de en in de boeken, de boeken en in magazines is het allemaal een tweedimensionale wereld. En dan kom je hier en dan zie je Hollywood. De stad Hollywood is eigenlijk een beetje een verpauperde, een beetje een soort van een, uh, ja, ik wil zeggen geen ghetto, maar het is echt een prachtig mooie wijk. En dan heb je te maken met toch echt heel veel, heel veel mensen die in de industrie zitten. Maar, maar echt een select groepje die echt ook wat uitspookt. En de rest hangt er een beetje bij. Die zit een beetje in een Starbucks. Die heeft een script, die heeft een verhaal. Die denken het allemaal beter te weten. En dan komen heel veel ego's aan te pas. En er zijn maar weinig die echt specifiek goed uh, gericht ergens mee bezig zijn. Dagenlang aan de telefoon zitten en, uh, en achter de computer. En, en uh, ja, uh, of bij men mensen afspreken om over projecten te praten of zo. De key is hier om alles te onthouden. Als je het moet opschrijven, dan mag je het opschrijven. Dat is helemaal niet raar. Ik heb gelukkig een heel goed geheugen, dus ik onthoud altijd bij iedereen... wat ze aan het doen zijn en waar en wat dan ook. Dus het is om, heel, om te, zeg maar, thoughtful te zijn hier, is heel erg belangrijk. Dat je mensen hun namen weet. Dat je weet wanneer ze jarig zijn, wat... Als, als ze gaan verhuizen, als, uh, als ze met een nieuw project bezig zijn of ze hebben iets gedaan terwijl je weg was, dat je dat weet. En het is niet iets wat ik, het is gewoon iets wat ik doe. Het is niet iets waar ik over nadenk. Van, oh, ik moet nu eventjes. Uh... <laughs> um, dus eigenlijk is het een soort doorlopend iets. En er zitten overal wel gaatjes tussen, natuurlijk, van een paar uur of wat dan ook. Dat ik uh, iets leuks kan doen, maar het blijft, mijn hoofd gaat altijd door, zeg maar. En dat is wel eens een beetje het nadeel dat, dat je je dag is nooit afgelopen en je weekend is nooit een weekend. Het is echt, uh, bedoel, je, je werkt mensen, mensen, de weekend bestaat hier niet echt. De winkels zijn open, alles is open, bijna alles gaat gewoon door. De de competitie is zo gigantisch groot en dat komt omdat het een verzadigde samenleving is, waar er zoveel mensen op afkomen... denkend, omdat hun oom zei... oh, je bent zo'n mooie meid in Nebraska, je moet actrice worden. En dan stapt zo'n meid op de bus en die gaat naar Hollywood toe. Ja, en dan is dat natuurlijk wel heel moeilijk. En het is echt ja, met vallen opstaan. En ik denk ook als ik zie mijn vriendinnetje, die Janne... Uh, die ik een jaar geleden ontmoet... en uh, waar ik goede vrienden mee, mee geworden ben, omdat ze ook Hollands is... Maar het is gewoon een, een jonge dame die wel nuchter is. Die weet wel heel goed met beide benen op de grond te staan. Ik zie al op jonge leeftijd die die Janne heeft... dat ze echt wel heel goed doorheeft... een beetje hoe het allemaal werkt... en dat ze heel goed weet dat ze gewoon er van alles in moet stoppen... en op tegelijk verschillende projecten aan moet nemen. En dat een beetje borrel dat, dat er op een gegeven moment iets komt. Ik voel me best vaak... terwijl ik weet dat ik heel erg hard werk... dat ik, dat ik best wel vaak voel dat ik denk... goh, ben ik nou zo nuttig bezig of zo omdat je, omdat je ook heel erg bezig bent met een soort lucht. Hè? Heel veel luchtdingen, zeg maar. met Praten, mensen, afspreken en dat soort dingen. En dat is soms best wel moeilijk, dat het niet concreet is... of dat je meteen een resultaat ziet. Dat het een hele lange, allemaal hele lange processen zijn... en dat je echt geduld, heel veel geduld moet hebben. En ik denk, ik geloof altijd dan heel erg van... als ik maar hard genoeg werk, dan krijg ik het ook heel snel. Maar dat is in dit geval helemaal niet zo. We lopen in New York op de Madison Avenue richting de meeting met de commerciële agent van. de hopelijke toekomstige agent van. De Jan. Dit um, uh, is een meeting met een an agent. En uh, die uh, vrij groot is. En. Uh, ja, ik hoop dat ik het goed doe. Ik, uh, ik ga eigenlijk voor een soort interview, zeg maar. Een, eigenlijk bijna een soort sollicitatiegesprek. En dan uh, kan het zijn dat ze me ook wat. Uh, uh, ja, zeg maar, auditiemateriaal geeft. Of vraagt of ik even snel iets wil uh, doen. voor haar. Uh, laten zien wat ik kan. En. Uh, ja, we zullen zien. Ik weet niet, ik vind het zelf ook heel spannend. Ik ben nu hier in, in New York, ik ben niet thuis, zeg maar. Dus het is allemaal een beetje. ja, een beetje anders dan anders. Je moet toch echt. Uh, uh, elbow wax hebben, zoals ze dat zien zeggen. Je moet echt wel ellebogenwerk en er gewoon doorheen kunnen gaan. En ik weet ook dat ik zelf, aan te vanaf. Wat ik voor afspraken heb en wat ik moet doen, ga ik ook met een bepaald masker op mijn gezicht ga ik de deur uit. Ik denk van oké, okay, nu moet ik een beetje de, de suave, uh, charming uh, producent spelen en met mensen een beetje lopen slijmen. Of ik moet juist een beetje buddy-buddy van hey, what's going on, brother? What's up? Weet je, dat soort spel spelen omdat dat vinden ze leuk. Of het is meer van heel netjes en heel keurig. En ik denk als je wat. Uh, je moet verschillende kanten van je karakter laten zien. En je moet ook heel goed weten dat dat een, een personage is die je speelt. En je bent op dat moment Hollywood-producent of Hollywood-regisseur... of Hollywood-schrijver of wat het ook is. En snappen dat dat misschien ook wel een, beetje, een klein beetje in je karakter zit... maar dat betekent niet dat jij dat bent. En als je dat niet kan, als je niet af en toe het spel mee kan spelen... en een beetje nep kan doen, hoe erg het ook klinkt... dan is het af en toe toch lastig. Ik kijk van op een gegeven moment, als je er doorheen gebroken bent... je hebt een paar mooie films gedaan en mensen vertrouwen je vanwege je talent... Ja, dan hoeft dat misschien niet meer zoveel. Maar aan het begin, als je nog niet zoveel gedaan hebt, waarom zal men je geloven? Dan moet je dat toch een beetje leuk proberen te brengen en er slim over zijn. En dan ga je feestjes af en premières en barretjes en restaurantjes en ja, lunches en alleen maar hoeren en bellen en haha. En ik bedoel, als je ziet, het, echt, het sociale leven in Hollywood is, maakt echt deel uit van de hele industrie. Tot zo! Succes! Ja, Janne, het gaat de Janne voor de poort, de reden, nu New Yorkse taxis rijden, voorbij met de bussen. De fietscouriers halen mij links en rechts in. Omringd door de hoge wolkenkrouw van New York. en Jan is net op de deur binnen gegaan van een uh, gebouw. Ik denk dat de helft van mijn tijd besteed ik met lunches en dinners... en, en, en dansen en drinken met mensen. Waar ik van denk, van nou, ik, geen, ik heb geen flyer of, of, of ik daar wat aan heb. Maar ik geef heel veel geld uit aan, aan drankjes en lunches en noem maar op. Omdat uiteindelijk bellen ze misschien wel. De hebben ze een project voor je. We hebben ze een vraag aan je. En voordat je het weet, kom je er echt op die manier. En ik denk dat contacten maken is een heel belangrijk aspect van is. Maar ja, dat betekent niet dat als je zo gedraagt... dat je ook zo bent. En ik denk dat je heel goed een scheids aan moet kunnen maken voor jezelf... omdat je dan toch hè, een schoon huis wil lopen... zonder dat je jezelf een beetje te vies voelt... omdat je het spelletje meegespeelt. En dan toch thuis kan komen van... Nou, ik heb mijn werk gedaan. En het is misschien af en toe een beetje ronsig en een beetje vuil... Maar dat hoort gewoon met vak. En ik denk dat dat, dat dat wel een regel is die denk ik, heel veel buitenlanders toch echt moeten leren. Ik denk dat het allemaal Nederlanders ook, maar Nederland wel bekend is om de nuchterheid En het hé hey jongens, doe maar even gewoon. Ja, dan, dan zit je in Hollywood toch, die moet je toch aanpassen. Anders dan, uh, dan strand je toch heel snel. En dan loop je toch tegen de muur op. Getekend. Getekend? Niet. I rock, they love me. Ik kwam binnen, vul dit en dit in... Oh, bereid dit voor stapel papier. Kies maar iets. En toen kwam ik binnen bij twee hele grappige dametjes. Uh, één wat oudere dame en één jongere. En toen zei ze, ga zitten, ga zitten. Nou ja, heel veel gesprek. Wie ben je? Wat heb je gedaan? Een beetje over mijn cv, over L.A., over... Gewoon een beetje gekletst. En uh, toen zei ze, nou doe het maar. Een auditiestuk gedaan en... Uh, Kraft macaroni and cheese commercial. <laughs> <laughs> I'm a good cook. At least that's that's what they tell me. Once a week, I prepare a craft macaroni and cheese dinner. Where else can you get a dinner for less than 11 cents a meal? Um. Who gains again? Something February. And when? did you know that you had, zeg maar? we adore you. We adore you. We think you're great. And. Yeah. That was it. Hey, Mel. Good. How are you? I just wanted to give you a call and let you know that I'm back in LA. Really, where did you go? Dijana, uh, may I speak with Mel, please? What are the specific parts that you uh, think, ah, this is something for, for Dijana? Dijana? Yes. Yeah. Uh, well, any, it could be, see, a good actor can play any kind of role. Uh, but I look for anything from the assistant, the receptionist, uh, the young ingenue. Uh, she could play a feisty lawyer. Ze uh, she's obviously a housewife and she could be the person next door. Hoe groot her chance. I think she has a great chance. She's 101%. I think so. She's very talented. We just have to and you know, put everything together. I think she abilities. She has, all the, ability. She has uh, all the things going for her. I verwacht dat ze zo enthousiast zouden zijn in New York. And um... Hij zei dat ze heel weinig mensen aan, aan uh, aannamen en dat het heel goed was dat ik dat uh, goed had gedaan. En, um, en dat hij nu bezig is om een agent voor mij te zoeken en, uh, en uh, verschillende nieuwe rollen en zo. Dus hij zei, we praten snel. In de tussentijd is het gewoon mij, moet ik het zelf allemaal een beetje doen. Maar ik hoor wel snel van hem. Hij is nu wel een beetje, ja, uh, yeah, hij heeft er wel zin in. Uh. Nou... I don't know. Ja, er is wel altijd een soort angst dat je als, je, als je stil gaat staan, dat je dan valt, of zo. Dat je dan ineens denkt: weet je wat, ik heb er geen zin meer in, of ik, ik kan hier niet meer tegen. Of in een soort down periode beland. Een soort van eigenlijk voel dat een beetje als proberen boven water te komen. Zeg maar. En ook vooral als je dan hele goede vrienden hebt en die gaan weer weg. Want deze stad is heel veel van komen en gaan. Dus heel veel mensen zijn hier een paar jaar of een paar maanden, nou meestal een paar jaar en dan gaan ze toch weer weg. Ja, het is wel soms wel moeilijk. Je, je houdt jezelf wel op een bepaald soort spanningsboog. Are you okay with stairs? Ja, ja, ja. Lisanne begint op haar negentiende aan de toneelschool in New York. Een jaar later maakt ze de overstap naar een afdeling van diezelfde school in Los Angeles, Hollywood. Hoeveel uh, studenten zijn er nu? Now, right now? Um, right nu about 200 tot 250, misschien. Dat is niet op campus, maar dat is in the general nummer, eigenlijk. Mm -hmm. These classrooms here, which are probably they're filming in there right now. Those are acting for the camera classes. So we do have acting for the camera classes, so you get to learn the basics of being on camera. I heb in London gestudeerd. En and uh, I had a few kennissen who knew me goed kenden. They said, "God, are you going to London to L.A., Now will you go to LA? Now, wie wil go to LA? And then ga going to try to make a Hollywood film career." And then I was a bit een about it, but my real friends vrienden, my family. Die waren altijd van ja top, te gek, weet je joh, ga door en probeer het. En ik denk die motivatie die je hebt, die je krijgt vooral van de mensen waar je echt om geeft. En dat ze zien dat ze achter je staan. Is zeker een begin van je carrière waar je helemaal geen geld verdient. Of heel weinig geld verdient. Of bijna er geen erkenning krijgt. Dat die mensen juist heel erg, uh, heel erg kunnen pushen om door te blijven gaan. Ook al is dat veel uh, lastig. Was er een moment in een les van nog steeds mijn favoriete lerares in New York. En dat ik zoveel impulsen had en het niet goed kon zeggen, zeg maar, in het Engels en het op de juiste manier met de juiste nuance. Ik kon mezelf niet goed uiten waardoor het allemaal een beetje stroef ging en weet ik nog heel goed in die les. En toen was ik zo verdrietig, omdat ik zo baalde van mezelf, dat ik niet op dat punt was waar ik mezelf had neergezet of als doel had gesteld dat ik daar zou zijn voordat ik überhaupt begon dat ik gewoon in huilen uitbarstte. En dat was natuurlijk al helemaal vernederend. Dat ik dacht van, oh, al die mensen... die ken ik allemaal niet, niet zo goed. En die vinden me vast allemaal zo'n zo huiltrutje. Um, en toen ben ik in huilen uitgebarsten midden in de les. En ik, ik kon het ook niet goed uitleggen, mijn gevoel van... Maar ik, uh, ik kan veel beter dan dit, maar ik kan het gewoon allemaal niet uitspreken en ik. Uh, <laughs> Jullie snappen so, me so, gewoon so, eigenlijk so, allemaal En so, hier so, In here you have everything from uh, or before 1900. We also have specific types of costumes. So you see wedding dresses, as well as army clothes in the back, wigs, shoes, all that stuff. De toneelschool lijkt in so, bijna alles op de toneelscholen die ik eerder zag in Vlaanderen en Nederland. Je volgt toneellessen in lokalen met wat blokken, wat stoelen en een tafel. In de gang hangen wat foto's van afstudeervoorstellingen. En ook de sfeer tussen de leerlingen onderling lijkt op de sfeer die ik proefde op onze eigen toneelscholen. and ja, add ja. more to it. So this is other part of our costume shop. This is actually before 1900. So, um, as well. En toen kwam ik so, de volgende dag op school like said, en toen was er één meisje. En die kwam en die had een bloem voor me gekocht. En die right um, belde me voordat school begon, want we begonnen een beetje later in de, in de dag. En die vroeg of alles oké okay was. En dat was de eerste contact zeg maar, wat ik had zeg maar, met iemand... En dat was toen heel speciaal. En het is heel leuk, want dat is nog steeds een, een nou ja, hele goede vriendin van mij... die nu ook in het, naar, net naar LA is verhuisd. En die zei toen, waarom kom je niet uh, dit weekend uh, gaan we wat leuks doen? En dan uh, kom je ook mee. En, uh, en toen had ze een bloem voor me meegenomen naar school. Omdat ze zich zo, zo erg vond dat ik zo verdrietig was. En het niet kon uitleggen, zeg maar. En dan kom je terug in Nederland. En als je dan zegt van ja, dan zit je in een van de kroeg... en dan wordt er een van de Marco Bosato liet uit meegezongen. En ik ken de tekst dan niet. En dan zeggen zij, ze, zing hey, mee. En zeggen, ja, ik ken dat nummer niet. Ja, hoe keer dat nou niet? Weet je grote hit in Nederland? Ja, ik woon hier niet meer. Ja, waar woon je dan? dan zeg ik, ja, ik, ik woon in Hollywood. Dan, dat valt toch een beetje scheef bij heel veel Nederlanders. Dat, dat, dat dan hebben we toch heel veel Nederlanders van, hun uh, Hollywood, wat doe je daar dan? Ja, ik zit in de filmindustrie. En dan is dat heel vaak toch wel einde oefening wat betreft het gesprek. Weet je. Dan moeten toch mensen opeens een, nog een biertje bestellen of even naar de badkamer. En dat is wel jammer. do one of our lovely closets. <clears throat> We lopen nu buiten parkeerplaats met veel auto's. The all drive cars here, right? <laughs> Pretty much in LA, everybody drives. Um, yeah, we have free valet parking, which is really good. En hoe reageer je dan parking, als mensen je toch uitlachten of zo of zei van nee, dat maar niet of is Maastricht niet ook heel ver weg? Nou, ik wilde het eerst niet zo echt heel erg met mensen delen. Eigenlijk eh, toen ik wist dat ik zou gaan, wel, maar eigenlijk ook niet te veel merkte ik dat ik ja soms gewoon geen zin had om erover te praten, omdat ik wist dat mensen daar wat voor soort vragen ze dan zouden stellen, zoiets van uh, uh, ja weet ik veel waarom wil je dit nou allemaal en uh, hoe en weet je dan niet dat er zoveel duizenden zijn die dat ook doen. Ja, ik vind dat allemaal een beetje pff, ik, bedoel, ik weet niet, ik vind, ik vind dat niet de sterkste vraag om te stellen, zeg maar. Ik, ik, ik geloof heel erg in dat je als je er gelooft in iets en voelt dat het klopt met wie jij bent en, en waar je heen wil, dat, dat, dat je dat ook kan waarmaken en dat je niet bezig kunt zijn met wat duizenden andere mensen aan het denken en doen zijn. Ik volg mijn pad en iedereen die, hè, die om mij heen, die, die dezelfde manier denkt of op dezelfde manier bezig is, dat is alleen maar beter, want zo kom je samen allemaal verder, zeg maar. Maar hoe langer ik op de school rondloop, hoe duidelijker het verschil tussen beide scholen me wordt. In Nederland wordt er geprobeerd een goed acteur van je te maken. Of je daarna werk zult vinden, zal volgens de meeste docenten voornamelijk afhangen van wat de minister van Cultuur met zijn subsidie doet. So is deze school ook een soort kind of garantie dat je succesvol zult zijn in het business? Het doel is om iedereen een werkende acteur te maken. En dat is wat elke is probeert te doen. Um, that's all they're trying to do, basically, is to develop you as an actor and to make you a working actor. Okay. Um, they're not trying to make you famous or anything like that. And whether or not you succeed is based upon yourself in general, and that's just with anybody. And not trying to make you a good actor. Is, is there a difference between being a good actor and being a working actor? Um, most working actors are good actors, so... Je wordt er geprobeerd een werkende acteur van je te maken. Je krijgt les in auditeren. In het krijgen van een manager. In het schrijven van je cv. Maar de meestal is goede acteurs werkende acteurs. En er zijn ook veel goede acteurs die niet werken acteurs. Er zijn veel goede acteurs die niet werken acteurs. En soms is het omdat ze nog niet ontmoet. De juiste ding nog niet voor hen. And so you do. It, it's a it's a waiting game. It's all about patience. So you have to wait to, to see what's going to happen in your life. And How many years is that, mostly? Any anywhere from one to ten. Okay. I mean, you could be fifty, and then it, you could be like finally you hit your mark. Maar belangrijker dan die lessen lijkt de vorming in een bepaalde mentaliteit. De mentaliteit van het succes. De mentaliteit van het geloven in dromen. I'm from Virginia originally, Woodbridge, Virginia. Drove 3000 miles. Uh, originally from Russia, and then I moved to New York in Jersey, so Jersey. Eh, uh, Studenten durven hier dingen te zeggen die hun collega's in Nederland nog niet eens durven te dromen. I think to be vergotten is far worse than death. <laughs> Someday to have an Oscar. Ja? Yeah. Ja. Yes. <laughs> of course. I would love to be the next James Bond. Op de toneelschool in Nederland ben je geen ster. Op de toneelschool in L.A. Ben je hoogstens nu nog geen ster? En doe je think dat dat ze realistic Ik I think so, ja. Definitely, especially going to the school, I have a lot more confidence. I think anything's possible. De Oscar is wel een, een doel natuurlijk. Dat is natuurlijk wel iets waar ik over nadenk. En uh, daar heb ik het ook wel eens met vrienden over, weet je wel? Dan zitten we te grappen en dan. Van, uh, ja, wat, zou, wat zeg jij dan? En, of, of, of iemand gooit wel eens, als ik met vrienden ben of zo, gooit wel eens in... Ja, dat zeg ik in mijn Oscar speech, zeg ik dit en dit en dit. Wel, dat, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar ik, waar ik wel, ja, wat ik wel heel graag zou willen. Natuurlijk, een Oscar of een Golden Globe. Ja. The right This used to be the home of Brett Pitt and Jennifer Aniston. They sold this house for 16 and a half million dollars. Across the street from them, coming up now to the left is the home of Robert De Niro. And next to Robert De Niro's, this modern house behind the gray wall here to the left is the Los Angeles home of Eddie Murphy. Het liefste zou ik natuurlijk een succesvolle actrice zijn die uh, genoeg werk heeft. Ik zou heel graag natuurlijk een award willen winnen of een Oscar of een Golden Globe of, of meerdere of tien. <laughs> um, dat, dat is mijn droom in die zin, maar ik heb zoveel andere dromen. Ik wil uh, graag... Dingen creëren. Ik zou graag een, een, een eigen productiemaatschappij willen op, opzetten. Ik wil graag piano spelen. Ik wil graag daar iets mee doen. Um, het, het houdt niet op. En dat, dat voel ik dat, dat dat hier veel meer wordt gesteund. Maar um, ja, ik heb het idee dat ik hier gewoon uh, meer mag zijn dan in Nederland. En dat ligt, zit ook in mij. Dat ik mezelf hier meer toesta, denk ik, om te zijn wat ik wil zijn dan in Nederland. Dat is het denk ik. Toen ik zei dat ik naar New York zou gaan, uh, zeg maar van voordat ik was aangenomen, maar ook in de tussentijd, voordat ik wegging, mensen die zeiden van, ah, New York, ja. We willen allemaal wel naar New York. Ja, dit, dit was voordat ik was aangenomen. We willen allemaal wel wat. En dan denk ik van, ja, we willen allemaal wel wat. Ja, wat wil jij? Ja, we, we willen inderdaad allemaal wel wat, maar we kunnen er ook iets mee doen. Zeg maar. dat is, dat, er is een mogelijkheid om dat te doen. You know, that's the depressing part of this job. If you have to do this tour a few times a day, and in the evening you have to go home to your little apartment, you just don't feel comfortable anymore. Some people told me I'm probably a lot happier than the people that live here, which might or might not be true, but I wouldn't mind trying this lifestyle for a while. In front of us to the right, is the Beverly Hills home of Beth Midler. Ik was ook heel uh, snel gereed met mijn, met mijn weerwoorden. Ik had ook heel snel een, een opinie en een mening over andere filmmakers of acteurs. Maar nu ik er zelf middenin zit en ik zie hoe zwaar het is om iets op de, op, op de, van de grond te krijgen en iets op poten te zetten, dan heb ik ook geleerd van, ja, weet je wat, je moet mensen niet persoonlijk beoordelen om hun professionele fouten. Kijk, sommige mensen zijn misschien niet om hierheen te komen en denken te kunnen maken. En dan komen ze achter dat het eigenlijk niet zo makkelijk is... dat het misschien helemaal niet voor hun gemaakt is om in Hollywood iets te doen. Dat, helemaal niet hun, dat de mentaliteit die ze hebben helemaal niet juist is voor persoonlijkheid, voor Hollywood. En die gaan weer weg. Heb je dan niet gered? Ben je dan gefaald? Ja, natuurlijk in ogen van sommige mensen wel. Maar je wil wat geleerd. Ik ben heel veel mensen tegengekomen die zeiden van... Ja, oh, dat wil ik ook doen. Ik wil ook naar Hollywood. Ik wil ook een keer kijken daar. Ik wil ook een keer wat proberen daar. En die komen nooit. Dan heb ik veel meer respect voor de mensen die hierheen komen, naar Hollywood. En die dan leren, ondanks dat het misschien heel cru is en heel hard voor ze... dat er helemaal niks voor hun is of dat ze helemaal geen kans maken... dan zijn ze weer een ervaring rijker. En je, je kan daardoor niks... je verliest niks, je wint alleen maar. Je wint ervaring, je wint een kennis. En je gaat daardoor met die kennis terug naar Nederland. Misschien word je dan een stukje meer uh, humble, zeg je dat? Uh, je wordt dan er nederig van misschien. En dat is alleen maar prima dat je dat dan doet. En dan ga je terug naar Nederland, heb je wat geleerd. Oké, okay, Hollywood is niet voor jou... Je leven is een stuk maar rustiger nu. Je hoef je daar niet meer aan te denken. Dus ik denk dat dat falen en niet redden, het is allemaal natuurlijk maar relatief. hè. Maar ik heb toch nu de laatste paar jaar respect voor mensen die het dan af proberen. Want je weet het niet voordat je het probeert. Um, ik uh, ga nu straks auditie doen voor een short film, Een beetje film noir, een beetje à la LA Confidential. Een beetje de fan fataal. Let's do it. What was all the commotion about? Nothing. Just one of those nights. Did they hurt you? Not as much as seeing you with that big shot every week. Oh, Jack. He means nothing to me. You're the one I love. You believe me, don't you? Then let's leave here, Marilyn. Let's leave and never come back. Oh, my poor Jack. You know I can't leave until Laura and I pay off our debt with Marv. Als je nou terug in Nederland bent, heb je dan het gevoel dat je aan die mensen die je toen niet in eerste instantie begrepen, wel duidelijker kunt zeggen wat het nou is en waarom, je het wel. Heb je het gevoel dat je nu een ongelijk bewezen hebt? Nou, het grappige is dat ik er nu dat het me nu minder kan schelen, omdat dit voor mij is mijn leven. Het is niet een soort van act of zo die ik aan het opvoeren ben, of een soort van fase of zo. Weet je wel, het is, voor mij is dit nu wat het is. Zeg maar, dit is. Dit is mijn leven. Mijn dagelijkse dingen die ik hier doe. Hoe, waar ik woon. Hoe heb het, ik wat doe. Dat is mijn werk en zo. Dat is voor mij gewoon wat het is. Don't worry, everything's gonna work out. One day we'll live in a big house with a porch and a big old sycamore outside. And I'll bake every uh, and I'll bake apple pie. You know, and I'll bake every apple pie for you every every day. And I'll bake you apple pie. Uh, bake you. And I'll bake you apple pie every day. I wish I could believe that, Marilyn. <laughs> <laughs> <laughs> kans heeft die Jeanne als actrice? Yes. Ja, joh. Um, het is heel lastig, hè. Als je dan ziet uh, hoe weinig mensen er maar doorheen komen... ik denk dat die kans heel klein is. Uh, maar dat heeft niks te maken met die Jeanne. Ik denk dat die kans überhaupt heel klein is... Ja, in percentage uitgedrukt, joh. Het is uh, close to none. Maar zolang het maar geen none is, dan is het prima. En soms moest je gewoon geluk hebben. Dat is het enige wat je kunt doen. Harder te werken en verder te gaan, door te gaan. En te denken dat het allemaal erbij hoort. Want dat is ook zo. Ik bedoel... Ja, het hoort er gewoon bij. U hoorde de documentaire Dijanne in Hollywood. Een bijdrage van de NPS gemaakt door Freek Vielen. Hij volgde... In 2008 enige tijd Dijanne Cornel in Los Angeles... en maakte over haar pogingen het te maken in de filmwereld... al daar deze documentaire. Ik heb Dijanne Nederlandse Tijd gisteren een berichtje gestuurd... met de vraag om een actuele aanvulling. Hoe gaat het nu met Dijanne en hoe is het haar na deze documentaire vergaan in Los Angeles? Maar helaas, ik heb niets van haar vernomen. Los Angeles naast de entertainment sector staat die stad ook sterk als productiecentrum van onder andere luchtvaarttechnologie. De stad werd 232 jaar geleden gesticht op 4 september 1781. En dus dook woord in het archief om er een en ander over op te zoeken. Het is een half minuut voor zes en dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna zijn we bij u terug. In het uh, volgende uur een compilatie van uh, mooi uh, radiomateriaal. Gemaakt door Theo Uitenborgaard, Programmamaker zang voor radio en televisie. En daaraan verbonden hebben we ook een prijsvraag. Dus ga alvast even naar facebook.com slash woord.nl. Dan kunt u alvast even kijken. U kunt zich daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Tot zo!